NPO Radio 1 met Nadja Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws Co, Orlando Boldewijn... de naam eh, die nam ruim een week... de jongen die ruim een week vermist is, is nu teruggevonden in Den Haag. Hij wordt vandaag herdacht. En hoop in Europa eh, na de omstreden premier Orbán in Hongarije... Hij heeft bij de regionale verkiezingen een gevoelige nederlaag geleden. Nu eerst het NOS-journaal met Dorad Megens... De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de chemiebedrijven Dupont en Gemoers financieel aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Die bedrijven gebruikten jarenlang kankerverwekkende stoffen. De drie gemeenten hebben naar eigen zeggen flink meebetaald aan onderzoeken naar de vervuiling. Ze willen dat de rechter bepaalt in hoeverre Gemoers en Dupont aansprakelijk zijn. De muur van Mussert wordt een rijksmonument. Daardoor kan het NSB-bouwwerk in Lunteren niet gesloopt worden... zoals de eigenaar van het terrein waarop die muur staat wilde. De muur werd gebouwd in de jaren 30. NSB-leider Anton Mussert hield er geregeld toespraken. De muur is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB in Nederland. De verzorger uit Rotterdam, die wordt verdacht van moord en poging tot moord... op bewoners van verpleeghuizen, heeft bekend... De man van 21 heeft met opzet twee bewoners zonder medische noodzaak insuline toegediend. Ook zou hij dat een keer per ongeluk hebben gedaan. Eén van de drie slachtoffers overleed aan de insuline. Ja. Nederland heeft nog steeds te maken met een griepgolf. Die duurt al elf weken. Het nivel denkt dat het einde nog niet in zicht is. Vorig jaar heeft de griepepidemie 15 weken geduurd. En waarschijnlijk komen we nu ook wel aan die 15 weken. Het is niet bekend hoeveel mensen precies griep hebben. Alleen mensen die zich melden bij een dokter of een ziekenhuis worden geregistreerd. De politie roept mensen op die iets hebben gezien in de zaak Orlando Boldewijn om zich te melden. Het lichaam van de jongen van 17 uit Rotterdam werd gisteravond uit het water gehaald in Den Haag. Werd toen al meer dan een week vermist. Mies Bouwman wordt volgende week in besloten kring gecremeerd. Mensen kunnen tot en met maandag hun medeleven betuigen in het gemeentehuis in Renen. Bouwman overleed gisteren op 88-jarige leeftijd. In Duitsland kunnen milieuorganisaties gemeenten dwingen om een verbod in te stellen voor dieselauto's. Dat heeft de hoogste bestuursrechter besloten. Maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt een grootschalige subsidiefraude. Eind vorige maand zijn invallen gedaan... waarbij computers en administraties in beslag werden genomen. Onder meer bij de stichting Atalmia. Die geeft trainingen over het tegengaan van radicalisering. Justitie wil verder niet zeggen welke organisaties of personen verdacht zijn. Op een bouwplaats in Zwolle is in de bodem... een hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het zijn zes kisten met ongeveer 10.000 kogels. Volgens de EOD is het een bijzondere vondst. Het gaat om Franse labelpatronen van 8 mm... die nog in een originele papieren verpakking zitten. Met een touwtje erom wat er in die tijd fabrieksmatig zo is ingepakt. Echt zeldzaam wat de staat van de artikel is. Op het terrein in Zwolle stond voorheen een basisschool. Schoolkinderen hebben jarenlang bovenop de kogels gespeeld. Maar volgens de EOD was dat niet gevaarlijk. De eerste marathon op natuurreis dit seizoen is morgenavond in Haaksbergen. De KNSB heeft de baan goedgekeurd... De lokale ijsclub is er blij mee. Het is gewoon hartstikke mooi dat we eind van de winter nog alle toprijders hier naar Haaksbergen kunnen krijgen. Dat is gewoon een cadeautje. Het is de zesde keer in 18 jaar dat de eerste marathon in Haaksbergen wordt verreden. Het weer in het noorden, oosten en midden van het land kan wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daalt vanavond weer snel. Uiteindelijk wordt het min 6 tot min 10 graden. Morgenochtend zon en morgen overdag min 3 tot min 5 graden. En we gaan we naar het verkeer met Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg, Jolanda? Wel, de meeste vertraging zie ik nu toch wel in het midden en het oosten van het land. Uh, hier en daar heeft het verkeer ook een beetje last van die sneeuwbuitjes die uh, overgaan. Vooral op de A1 is dat het geval vanaf de Duitse grens in de richting Apeldoorn. Een uur vertraging tussen Hengelo en Alfred Rijssen. En ook heel langzaam gaat het op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Ruim 40 minuten vertraging tussen Strandhorst en Alfred Elspet. Op de A12 Utrecht richting Den Haag er staat nog een kapotte vrachtwagen. Problemen met de versnellingsbak... Tussen de Meerden en Bodegraven dik 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En ook veel vertraging in het zuiden van het land. Daar is geen voorjaarsvakantie. De A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 7 kilometer met 40 minuten vertraging. Is er iemand onder u die van bejaarden houdt? Nou, ik het hele komende jaar opnieuw niet. Hendrik Groen, pogingen iets van het leven te maken.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 NPO Radio 1. NOS NTR. Gisteravond werd het lichaam van Orlando Boldewijn gevonden. Een schok voor de nabestaanden, waaronder de rector van zijn school. <laughs> je wordt er elke keer wel emotioneel van. Ja, ik zat op de bank toen ik geweld werd. Op het moment dat je het hoort, je, je zakt gewoon door de grond heen. Het is gewoon zo emotioneel. Orlando werd vorige week maandag als vermist opgegeven. Nadia Moussaïd. Nieuws and Nieuws Co. Zijn familie en vrienden maakten zich al direct zorgen. Afgelopen weekend kwam de politie massaal in actie. Vandaag is er een herdenking in Den Haag. Een bijeenkomst die eerst in Iepenburg gehouden zou worden, maar is verplaatst. Verslaggever Jeroen de Jager is erbij. Waarom is het verplaatst, Jeroen? Er uh, zou een waken gehouden worden inderdaad op de plek waar Orlando uh, gisteravond is gevonden. Ik ben daar zojuist geweest. Dat is uh, bij het Botgewater in Iperburg in het water gevonden bij uh, in de buurt van de plek waar die zou zijn afgezet uh, door de date die uh, daar had. De politie is daar heel druk bezig met uh, onderzoek doen. Uh, talloze politieagenten daar in en bij het water uh, aan, het, uh, aan het onderzoeken. En de politie heeft de mensen gevraagd die daar een waken wilden houden om daar niet in de buurt te komen om in ieder geval geen uh, sporen die daar eventueel nog te vinden zijn te vervuilen. Dus hebben de mensen die die werken wilden houden gedacht, dan gaan we naar Den Haag... Mm -hmm. Een bijeenkomst houden ergens binnen en die zijn zich hier nu langzaam aan het verzamelen mensen die zich vooral afvragen want het zijn uh, niet niet de familieleden niet de vrienden maar uh, vooral de zwarte gemeenschap mensen die zich vooral afvragen waarom het zo lang geduurd heeft voordat de politie echt actie heeft ondernomen we hebben de politie gesproken ook vandaag de politie zegt erover we hebben allerlei zichtbare en onzichtbare dingen gedaan we zagen geen aanleiding om direct een amber alert te geven dat ze uiteindelijk pas een week uh, later gedaan. Geen Amber-Alert, maar een uh, kind vermist alert. Mm -hmm. um, ja, in de tussentijd waren familie en vrienden bezig met uh, allerlei onderzoeks. En die tips die hebben uiteindelijk voor de politie ook geleid tot uh, de tip dat Orlando daar in het water uh, was en is gevonden daar door de politie. Ja, de, de bijeenkomst nu is uh, besloten. Hè? Heb ja, jij wel nog mensen? Heb jij nog wel mensen kunnen spreken? Ja, en die zeggen dus, uh, wij zijn echt verbaasd dat het zo lang heeft geduurd voordat de politie echt actie uh, heeft ondernomen. En daar willen we echt een punt van maken. Nou ja, hoe dat punt zal luiden, dat zullen we misschien later horen komen. Nog allerlei uh, bijeenkomsten heb ik begrepen. De school zal morgen iets doen, hoorde ik. Er komt uh, later nog openbaken. Dus uh, ja, dit overlijden van Orlando, uh, waarvan we nog niet weten wat daar precies achter zit. Het kan ook zijn dat hij natuurlijk, dat er geen misdrijf achter zit. Dat zullen we allen, allemaal nog moeten, moeten horen. Er zijn vooral heel veel vragen op het moment. en uh, ja, Dat zal uh, ons de komende tijd de journalistiek en uh, vooral ook de nabestaanden en, en deze vrienden en, en uh, verwant, verwanten zal, zal die vraag, al die vragen zullen hun bezighouden. Dankjewel Jeroen. Ik praat hier zo ja. over verder met criminoloog Ilse van Ilse van Leiden. Laten we eerst nog even de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalve week voor zover we die op dit moment natuurlijk kennen op een rijtje zetten. Zondag 18 februari. Hij is rond 8 uur uit huis gegaan en heeft tegen zijn moeder gezegd: ik ga naar Noah. Ja. En hij is nooit bij mij geweest. Dat was niet heel erg raar. Maar wat er dus wel raar in het verhaal is... normaal als hij dus dat deed met het smoesje gebruiken... ik ben bij Noah of ben bij een andere vriendin... Mm -hmm. dan liet hij altijd aan diegene weten van ik heb het smoesje gebruikt. Normaal had hij jou op de hoogte gesteld van ik ga op date... Ja. maar ik zeg tegen mijn moeder dat ik bij jou ben. Ja, en ik ben dan op dit moment hier. Maandag 19 februari. Maandagavond is hij als vermist opgegeven... Toen heb ik al meteen aangegeven dat er een Amber Alert moest uitgegeven worden. En daar hebben ze eigenlijk weinig mee gedaan. Vrijdag 23 februari. Zijn vrienden en schoolgenoten maken zich ernstig zorgen. En deelde vrijdagmiddag honderden flyers uit in het centrum van Rotterdam. Omdat het niks voor Orlando is om vier dagen weg te blijven zonder iets aan zijn vrienden of zijn moeder te laten weten. Het is mogelijk is hij met iemand meegegaan of ontvoerd. Ja, ik weet het niet. Zondag 25 februari. De Rotterdamse tiener is al een week vermist. Uit ons onderzoek is gebleken dat hij voor het laatst is gezien op de Butgewater. Dat is een straat in de wijk Ippenburg in Den Haag. Uiteraard hebben we die middelen ook allemaal bekeken. We hebben ook gekeken naar zijn telefonische gegevens, naar zijn betaalgegevens. Maandag 26 februari. We hebben een stoffelijk overschot aangetroffen. Dat stoffelijk overschot is van Orlando. Dat hebben we de familie zojuist kunnen laten weten. Morgen en vrijdagochtend tussen 10 en 12 kunnen alle leerlingen op school komen die daar behoefte aan hebben om met elkaar verdriet te delen. Want er is ontzettend veel verdriet en ook boosheid. Een week nadat Orlando als vermist was opgegeven bij de politie... werd zijn lichaam dus gevonden. Welke afwegingen heeft de politie gemaakt deze week? Zolang het onderzoek naar de dood van Orlando nog loopt... wil de politie Rotterdam daar niets over zeggen. Ilse van Leijden, criminoloog bij bureau Beken. Jij bent niet betrokken geweest bij dit onderzoek, Ilse. Maar kun jij in zijn algemeenheid vertellen... hoe de politie omgaat met een melding van een vermist kind? Ja, nou allereerst is het misschien goed om uh, voor, voor de beeldvorming te schetsen dat er wel honderd uh, meldingen van vermissing per dag binnenkomen bij de politie. Ja. Dat zijn er ongeveer 40.000 per jaar. Dus een enorme bulk aan zaken die binnenkomen. En dan moet je een afweging maken van welke zaken zijn ernstig en welke niet. En dat zal uh, geheid ook in deze zaak zijn gedaan. En als er dan onvoldoende aanwijzingen zijn dat er iets ernstigs is, dan wordt er gewacht. Ja, En, die... en uh, kijk, niemand weet bij deze zaak, uh, dat is des polities, uh, wat er in die afgelopen week is gedaan. Ja. En... Um, om, om te nuanceren dat er nu wordt gezegd... ja, er is pas zondag een, uh, een alert uitgegaan. Dus vanaf dat moment is er pas uh, he, onderzoek verricht of serieus genomen. Dat, dat moet je echt nuanceren, want in die week daarvoor... Is er ook, zijn er ook absoluut allerlei activiteiten door de politie verricht. Maar je moet, je moet zijn zaak stapelen, je moet, je moet onderzoek doen... om genoeg argumenten te hebben om een alert uit te doen. Ja. En hoe maak je dan de afweging of je wel of geen alerten uitzet? Ja, dat, kijk, want er wordt ook gezegd een ember Alert. Nou, dat is echt een hele exclusieve gevallen. Dat gebeurt maar één of twee keer per jaar. En dan moet er echt acuut levensgevaar zijn. Dat hebben we gisteren gezien bij dat babytje van zes maanden. Uh -huh. ja, die, die werd ontvoerd en dan weet je zeker, dan, hè, dan moet je actie ondernemen. Uh -huh. Dan heb je alle ogen en oren van, van Nederland nodig... om zo snel mogelijk dat kindje terug te vinden. En een vermist kind alert wordt twintig keer per jaar ongeveer uh, uitgezet. Uh, dan is er dan is er sprake van van een verontruste situatie. Ja. En dat is uiteindelijk en, hier wel gebeurd hè? Dat is wel gebeurd. Ja, en kijk en als je dat dan weer afzet tegen de aantallen dat je weet dat er 40.000 vermissingen per jaar worden gemeld en 20 keer per jaar een een vermist kind alert, dan is het sowieso al, al hè, best exclusief dat het in deze zaak gebeurd is. En, en speelt uh, de afweging om, om dit wel of niet te doen... een Amber Alert of een gemist kind Alert... speelt de privacy van de vermiste hier ook een rol in? Ja, dat is wel een heel belangrijk uh, aspect waar de politie ook echt goed rekening mee houdt. Je wordt niet zomaar op de politiewebsite geplaatst. Er moeten wel echt grondige redenen voor zijn. En genoeg aanwijzingen dat het echt noodzakelijk is om iemand te kunnen vinden. Want je, ja, je staat er eigenlijk voor je leven sta, slinger je op het internet rond. Ja. En uh, ja, dan zit je met de privacy toch wel een beetje in de weg. Dus ja. kijk, er lopen ontzettend veel tieners weg elke, elke dag. En als je die allemaal een alert zou moeten geven... of, of, ja, of op internet zou moeten plaatsen... dan, ja, dan, dan kom je met de privacy-schending in de knel. En bij de zaak, als we kijken naar de zaak van Anne Faber... daar werden gelijk zoektochten georganiseerd... door zowel de politie als door familie en vrienden. Kun je deze twee zaken, dus die van Orlando... kun je die op enig vlak vergelijken? Ja, het zijn natuurlijk allebei, allebei vermissingen, allebei... Uh, kijk, uh, Anne was natuurlijk wel volwassen, dat is al een verschil. Hè? Dan, dan geldt zo'n Amber Alert of Vermist Kind Alert al sowieso niet. Uh, en zij is vermist geraakt in een groot bosgebied. Dus dan is het ook misschien wat logischer dat je met z'n allen gaat zoeken. En dit is een hele andere situatie. Hè? Je weet niet uh, waar, waar Orlando heeft uitgehangen of uh, je weet wel dat hij daar is afgezet nog. Maar het is allemaal informatie achteraf. En um, wat de politie bij Anne Faber wel heeft gedaan... is ook zo'n zoekactie goed coördineren. En het verschil ook tussen die zaken... voor zover je ze kan vergelijken... want ik doe dat liever niet. Ja, ja. Uh, het zijn allemaal individuele gevallen natuurlijk. Kijk, haar, haar jas en haar fiets... werd op een gegeven moment vrij snel gevonden. En dan heb je dus echt wel indicaties... dat er wat ernstigs aan de hand is. En dat is volgens mij... maar goed, ik ken de zaak niet alle ins en outs. Dus nee. bij Orlando is is dat soort eh, dat informatie is niet is uitgekomen in elk ja. geval. Ja. Dus dan heb je wat minder harde feiten dat die jongen echt gevaar heeft gelopen. Goed, dankjewel criminoloog Ilse van Leiden. De politie, de, nog even een toevoeging, de politie laat weten... dat er morgen onderzoek op het lichaam van Orlando zal worden gedaan. En hopelijk wordt er dan meer duidelijk over de doodsoorzaak. En wij gaan naar het verkeer met Jolanda van der Velden. Een aantal dagelijkse files begint al op te lossen, maar toch nog behoorlijk wat vertraging in het midden en ook in het oosten van het land. Ik uh, haal er twee uit. De meeste vertraging vanmiddag nog op de A1 Duitse grens richting Apeldoorn. 50 minuten extra reistijd voor het stuk tussen Hengelo en Alfred Rijssen. Het gaat nog altijd heel traag op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Ruim 30 minuten ben je kwijt tussen Strand Nulde en Alfred Elspeet. Drie Drechtsteden slepen chemiebedrijf Chemoer en Dupont voor de rechter. Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht willen de financiële gevolgen van de schadelijke uitstoot waar de bedrijven verantwoordelijk voor zijn op hen verhalen. Rick van der Linden is wethouder duurzaamheid en milieu in Dordrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Even voor degenen die het niet hebben gevolgd. Wat is er aan de hand met, ik sprak het geloof verkeerd uit, Chemoer en uh, daarvoor Dupont? Ja, Gemourde Poen, dat geen... is een uh, fabriek bij ons uh, in de regio die uh, in het verleden gebruik heeft gemaakt van PFOA en op dit moment van GenX. X. En ja. uh, dat zijn stoffen die je niet in het milieu wilt en die zijn er wel in aangetroffen. En wat en, zijn dat uh, voor stoffen? Ja, dat zijn stoffen die nodig zijn in het productieproces van uh, de producten die je uh, bedrijf maakt. En, uh, nou. Daar uh, wil je niet zoveel van, uh, van uh, laten uitstoten. En nu zijn er in zowel de bodem als in de lucht als in het water stoffen aangetroffen. Dat is al een discussie van een paar jaar. En uh, daar maken wij veel kosten uh, mee. Met bodem- en gezondheidsonderzoeken. Mm -hmm. uh, nou, diverse ambtenarenkosten. Communicatie met bewoners. Uh, en wij vinden dat we die kosten willen, die, die willen verhalen op het bedrijf. En om hoeveel geld gaat dat? Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Het, dit dossier loopt eigenlijk sinds nou, een jaar of drie. Ja. Um, dus het gaat om, uh, om een aantal onderzoeken die we hebben moeten doen. Het gaat om, uh, om veel uren die erin zitten. En maar uh, ongeveer? Waar moeten we aan denken? Een paar duizend euro, nou, per tonnen, nee, nee Nee, nee uh, gewoon forse bedragen. Dus tonnen? Uh, ik ga echt geen uh, bedrag noemen nu, maar het gaat wel om forse bedragen. Goed, u werd nog in onderhandeling. Um, heeft, heeft u gevraagd om een financiële bijdrage van de bedrijven? Nou, we hebben al, uh, en dat is op zich heel prima... we hebben al lange tijd overleg... En dat gaat over heel veel dingen. En dat gaat ook over nou ja, dat wij uh, die onderzoeken doen. Dat wij een heleboel uh, gevolgschade hebben. Ja. Uh, en daar zat tot nu zo weinig beweging in. En vandaar deze stap. Ja. En nu de rechter. Dat is een zwaar middel. Overlegt u daarnaast met het bedrijf over de uitstoot? Ja, de, de formele eerste stap is uh, een aansprakelijk stelling. Ja. Uh, en in onze brief staat ook een uitnodiging om het gesprek gewoon voor te zetten. En dat, uh, dat, dat hopen wij ook natuurlijk. Uh, daarnaast is er natuurlijk ook overleg met uh, de diverse overheden en met het bedrijf over, over de uitstoot zelf. Ja. En, en, en wat, kom, wat komt eruit? Nou, als je, als je kijkt naar de afgelopen tientallen jaren. dan uh, is tot eind jaren. Nou ja, negentig zeg maar heel veel uitgestoten. Dat zat ook in de vergunning toen. Um, en sindsdien zijn de eisen steeds strenger geworden. want we weten steeds meer van die stoffen. Mm -hmm. uh, en. Uh, ook nu loopt er nog overleg over nou, hoe die vergunning in elkaar zit en wat je dan van elkaar mag verwachten. Goed, nog veel, nog veel onduidelijkheid, begrijp ik. Ja. Um, we gaan het volgen, dank u wel. Ja, prima. Tot ziens. Nieuws en go. In april zijn er in Hongarije parlementsverkiezingen... en die lijken nu al een overwinning op te leveren... voor de regerende partij van premier Orbán... die het de oppositie en kritische media steeds moeilijker maakt. Maar er is een barstje in het regeringsbastion... want dit weekend lukte het de oppositie een burgemeesterszetel te veroveren. Ik praat erover met Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof... en co-redacteur van de onlangs verschenen bundel De Strijd om de Democratie... waarin hij uitgebreid ingaat op de situatie in Hongarije. Bastiaan, welkom... Is dit nu echt een keerpunt? Nou, het is in ieder geval opvallend. Want um, je had een maand geleden nog dat de woordvoerder van de regering. Uh, op een vraag van de pers. Uh, hè, waarom, er uh, werd gevraagd aan hem. waarom um, doet uh, Victor Orbán eigenlijk niet. Uh, een aantal uh, bijvoorbeeld uh, televisiedebatten. of debatten met tegenstanders. Mm het -hmm. was het antwoord eigenlijk. ja, maar. Ja, ze moeten eerst maar eens bedenken. wie dan de officiële tegenstander is. Omdat ze, ze, kunnen, ze kwamen er volgens uh, die regeringswoordvoerder. dus uh, ik paraphraseer even. niet echt uit. Mm -hmm. um, dus ja, een beetje heel dat idee. van nou, er is eigenlijk niet iemand. die Orban het echt tegen Orbán kan gaan opnemen. Uh, maar nu, ja. Uh, het ja, ja. is toch wel interessant. Dat dat, dat, dat een, een, een, een hele interessante reactie. Een argument is dat. kan zijn om niet in debat te gaan. Ja, ja. dat is een ontzettend interessant argument natuurlijk. Omdat. Um, je zou je ook kunnen afvragen of je niet gewoon überhaupt in gesprek moet gaan met politieke tegenstanders. En, ja. In plaats van deze reactie natuurlijk. het ja, doet me uh, ook een beetje denken aan wat we net hoorden, eigenlijk over de PVV. Hè, die niet op, uh, op de radio in debat wil gaan. Nou ja, ja. Uh, interessant is dus dat je in dit geval. Um, daaruit kon afleiden dat er wel een heel duidelijk zelfvertrouwen was... bij de regering, dat het voor de derde keer nu wel goed zou komen. Hè? Want ja. orban is sinds 2010 al uh, aan de macht. Um, was daarvoor ook al een keer eerder minister-president... maar nu vanaf 2010 twee periodes achter elkaar. Ja. Um, alleen nu is de oppositie dus min of meer verenigd... Uh, ja. in dit ene kleine geval. Gaan we zo verder, want even, even eerst uitleggen. De EU maakt zich zorgen over de democratie in Hongarije. Kun je uitleggen wat er precies aan de hand is? Ja, kijk, uh, je hebt dus in 2010 is uh, Fidesz gekozen met een tweederde meerderheid. En ja, eigenlijk sinds 2010 heeft Orbán daar systematisch... de democratische rechtsstaat aangetast, op allerlei terreinen. Um, de, het is zelfs zo erg dat nu in het laatste rapport van het Freedom House... Uh, gezegd wordt dat um, Hongarije dreigt af te glijden naar autoritair bestuur. Hè? Dat is allemaal binnen de Europese Unie gebeurd dat. Mm -hmm. Nou, wat is er dan bijvoorbeeld gebeurd? Um, Opmerkelijk is natuurlijk dat uh, tussen 2010 en 2012... hij ook meteen begon met het volledig herschrijven van de grondwet. Want hij had die tweederde meerderheid. In Hongarije uh, is het niet nodig, zoals in Nederland bijvoorbeeld... om nog een tweede lezing te hebben. Dus je kunt meteen gaan schrijven aan die grondwet. En dat leidde ertoe dat dus die grondwet gewoon herschreven kon worden door één partij. Dat klinkt natuurlijk al helemaal verkeerd. Hè? Dat één partij gewoon de grondwet kan herschrijven. Mm -hmm. nee, ja, het leidde ertoe dat het constitutioneel hof allerlei bevoegdheden verloor... Kiesdistricten werden hertekend, waar die in 2014 heel erg van profiteerden. 45% van de stemmen leverde twee derde zetels in het parlement op. Ja. Um, de meest prominente universiteit van Centraal-Europa, dus uh, de. Central European University werd onlangs nog um, bedreigd... met uh, sluiting door schijnbaar neutrale wetten... die toch voornamelijk het voorzien hadden op die specifieke universiteit. Um, en ook interessant om te noemen is misschien... dat um, een van zijn belangrijkste critici um, mm -hmm. uit het... Hongaarse Hoge Raad, uit Hongaarse Hoge Raad werd gewipt. Ook weer met schijnbaar neutrale wetten. Onder meer over hoeveel juridische ervaring je moest hebben. Nou, dat was bij deze ja. man helemaal niet aan de orde. Hij ja. had 70 jaar ervaring bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar niet 5 jaar Hongaarse ervaring. Dus dat leidde ertoe dat hij zijn functie als voorzitter van het Hof en, verloor. En Dan ja. is er ook nog, dan heb je het over democratie. Dan is er ook nog de muren. De, de, de, ja, wat hij nu doet om migranten, vluchtelingen tegen te houden. Um, zou een verlies van Orbán de zaak meteen opklaren. Uh, nou, dat is het punt. Uh, niet per se. Uh, ten eerste moet je natuurlijk constateren dat in 2014 al 45% van de stemmen voldoende was voor een tweederde meerderheid. Ja, dus dat heeft we... te maken met het districtensysteem. systeem. Precies, hè? hij heeft het eh, ook interessant om uit te leggen, denk ik, hij heeft uh, gezegd: nou ja, het parlement, we uh, moeten het zetelaantal van het parlement veranderen. En dat lijkt een neutrale maatregel. In Nederland wordt het ook wel eens voorgesteld. Maar dat betekent heel iets anders... op het moment dat je te mm. maken hebt met een districtenstelsel. Dat betekent dat je ook de districten moet gaan hertekenen. En dat heeft er dus, door dat heel gunstig te hertekenen... Toe geleid dat hij deze grote winst kon halen met 45 van de stemmen. Dus hè, wat dat betreft moeten we de hoop ook niet te hoog hebben... over zo'n overwinning, want een, een meerderheid zit er waarschijnlijk nog steeds wel in. Maar stel dat ook dat niet gebeurt... dan is het nog steeds zo dat Fidesz, dus de partij van Orbán... De de macht heel erg is weten te verschansen. Dus allerlei neutrale instanties... zoals het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank. Daar zitten loyale personen aan Fides uh, geïnstalleerd. Uh, daarnaast zijn ook allerlei politieke zaken... die je eigenlijk gewoon in een regulier debat zou moeten bespreken... Ja. achter een soort muur van tweederde meerderheid geplaatst... waardoor andere partijen daar eigenlijk amper iets aan kunnen veranderen. Ik moet een beetje aan afronden. Ja. In, in Polen is iets, uh, is iets soortgelijks aan de gang. Hoeveel zorgen moet de EU zich gaan maken om deze lidstaten? Want dit, is wel, dit gebeurt gewoon in de EU. Ja, dus um, je ziet dat op dit moment het instrumentarium van de Europese Unie... om hier iets aan te doen, niet op orde is. Onderzoek laat ook zien dat de Europese Unie dus goed is... in het bewerkstelligen van veranderingen in landen die bij de EU willen. Maar bij landen die dus in de EU zitten is het toch wel duidelijk dat er een probleem is. Er zijn dus geen zeggen... instrumenten. Ja, nou, hebt, instrumenten zijn het, niet vij... voldoende. Je hebt tien seconden ja. voor één voorstel. Eén <laughs> um, belangrijk voorstel heeft advies aan het internationale vraagstuk ook gedaan. Koppel de Europese subsidies aan het houden aan de rechtsstaat... in die verschillende lidstaten. Goed, we gaan nog een keer over verder praten. Dit was Nieuws en Koop. Met daarin Duitse steden mogen oude dieselauto's weer uit straten. Steeds meer plannen voor een herenboerderij. En toch geen openbare waken voor Orlando Bolderwijn. Gisteren is Orlando gevonden. Hier in het water uh, achter mij. <laughs> Je wordt er elke keer wel emotioneel van. Er zou een waken gehouden worden ter nagedachtenis. Er is ontzettend veel verdriet en ook boosheid. Er moet een Ember Alert uit. De politie heeft daarmee gewacht. Daar hebben ze eigenlijk weinig mee gedaan, geen woorden voor. De groente, bonen, noem maar op. Akkerbouw dicht bij de mensen. We willen samen met 200 mensen een boerderij stichten. 20 hectare groot. Eigenlijk een hele grote moderne moestuin. Goed nieuws voor je gezondheid. Iedereen wil schone lucht. Steden kunnen vanaf nu vrijwillig straten afsluiten... voor diesels die niet voldoen aan de euro 6 norm. Het gaat om einzelne steden. Als er ook goede uitkoopregelingen zijn voor die bewoners... dan is daarover te praten. Straks, dit is de dag met Thijs van de Pink. Fijne avond. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Een jongen van 14 uit Geesburg, Geesbrug in Drenthe is voor de handel in illegaal vuurwerk veroordeeld tot 30 uur werkstraf. Hij verkocht al toen hij 12 was nitraatrotjes en vlinderbommen en verstuurde die per post. De rechtbank acht zijn ouders medeschuldig. De moeder moet een boete van 1.000 euro betalen. De vader kreeg een werkstraf van 60 uur.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 De muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument... en daardoor kan hij niet worden gesloopt. Op het podium bij de bakstenen muur hield NSB-leider Anton Mussert... geregeld toespraken tussen 1936 en 1940. De eigenaar wilde het enige overgebleven bouwwerk van de NSB in Nederland slopen.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 lage temperaturen. Het koelt vannacht af naar min 6 tot min 9. Plaatselijk misschien zelfs wel min 10. Dat zou kunnen. En de wind begint naar het oosten te draaien en ook weer aan te trekken. En dat betekent dat we het morgen snijdend koud hebben met die wind... en met temperaturen die dus echt diep in de matige vorst zitten. Morgen overdag loopt het kwik op naar min 2 tot min 4. We blijven dus dik onder nul. Die wind blijft doorstaan... en dat betekent dat het echt snijdend en straal koud blijft. Ook op de donderdag... Uh, nog steeds vorst, nog steeds die wind. Vrijdag gaat er wat veranderen. Dan neemt van het zuiden uit de bewolking toe. Volgt in de loop van de dag een sneeuwzone. En dat houdt in dat we met een dooiaanval te maken gaan krijgen. Gaat ook lukken waarschijnlijk, want uh, zaterdag en zondag ligt de temperatuur overdag dik boven nul. We gaan naar de verkeersinformatie naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. De meeste files staan nu nog steeds wel in het oosten en het zuiden van het land. In het oosten van het land is het hier en daar toch nog glad door sneeuw. Wat opvalt is de vertraging op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. 40 minuten extra reis. Tijd voor het stuk tussen Knopend Buren en Avrid Rijssen. En de andere kant op richting Hengelo. Tussen Avrid Markelo... en Knopend Aaslo 20 tot 25 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Strand Nulde en Avrid Elspeet nog zo'n 20 minuten. Een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en Velgon een half uur. En op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moorgestel ook ruim een half uur vertraging. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop Utrecht werd uitgeroepen... tot een van de groenste gemeentes van Nederland. Maar wat gaat die gemeente doen aan houtkachels... die slecht zouden zijn voor de luchtkwaliteit? Het Longfonds vraagt al jaren aandacht voor dit probleem. Ik hoest me af en toe uit elkaar. Ik heb het ongelooflijk benauwd. En op een bepaald moment is het gewoon verzadigd. Heb je nergens meer frisse lucht. Zometeen na kwart voor zeven een debat over de vraag... of houtkachels verboden moeten worden. Dit is de dag waarop de Duitse minister van Onderwijs... een tik op de vingers kreeg van het Constitutioneel Hof. Johanna Wanka liet zich in 2015 nogal kritisch uit... over een anti immigratiedemonstratie van de partij AFD. Maar volgens de rechter was dat ongrondwettelijk. Onze commentator is vandaag historicus Wim Berklaar Wim, goedenavond, fijn dat je er bent. Goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Uh, de stelling luidt dat de Duitse politiek overspannen reageerde... op de opkomst van de alternatieve voor Duitsland, de AFD. Straks jouw uitleg. Heeft u altijd dezelfde huisarts... Dan heeft u pech. Volgens huisarts Wouter de Ruiter... wordt de kans op een vaste huisarts steeds kleiner. Deze week waarschuwde hij voor de steeds groter wordende groep ongebonden huisartsen. Die zorgen ervoor dat dit soort klanttevredenheid tot het verleden gaat behoren. Ik kom altijd bij dokter van Hassels sinds mijn geboorte. Het maakt niet uit of het s ochtends, vroeg, s avonds laat, midden in de nacht is. Je kan hem altijd bellen. Hij doet huisbezoek. Hij heeft twee keer per dag nog spreekuur. Maar bij welke praktijk vind je dat nog meer? is steeds een andere arts beter voor u of juist slechter? Daarover gaan we debatteren met huisarts De Ruiter... en met waarnemend huisarts Louise Notenboom. Goedenavond, allebei. Hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer De Ruiter, ik begin bij u uh, gisteren in het Dagblad Trouw. Waarschuwde u voor de steeds grotere wordende groep... huisartsen zonder eigen praktijk. Waarom is dat een probleem? Deze grote groep huisartsen zonder eigen praktijk... Uh, zijn uh, prima huisartsen en prima collega's dat vooropgesteld... Um, maar het feit dat zij zich niet binden aan een eigen patiëntenpopulatie... voor langere tijd, maakt dat, naar mijn gevoel... de kwaliteit van zorg daar toch uh, onder te lijden heeft. Um, en dat is niet alleen een gevoel wat ik heb... En wat naar mijn gevoel heel veel patiënten ook hebben... omdat ze heel graag lang hetzelfde gezicht zien... Maar het, het is eigenlijk ook wel wetenschappelijk aangetoond dat wanneer je een vaste huisarts hebt voor langere tijd, dat dat betekent dat je een betere kwaliteit van zorg uh, ondergaat. Waar ja, zit hem dat in? Waar, waarom is het beter als je een vaste huisarts hebt? Huisartsen zijn gewend om mensen, uh, als het goed is, lang te kennen en daarmee ook hun sociale achtergrond te kennen, het gezin te kennen waar ze uitkomen. Uh, ook, ook beter onderscheid te kunnen maken wanneer problemen meer lichamelijk van aard zijn... of wellicht meer met de achtergrond of de gezinsachtergrond te maken hebben. En daardoor zijn vaste huisartsen meestal wat terughoudender... in het aanvragen van diagnostiek, van foto's, van laboratoriumonderzoek. En ze verwijzen ook wat minder snel naar het ziekenhuis bij problemen. Um, dus het is en, ook goedkoper. En het is ook nog goedkoper. Ja. Maar dat, ja. dat is niet de reden geweest waarom ik dit stuk geschreven nee, heb. Precies. Nee, precies. Maar de, de, de, de huisarts kent de patiënt beter. Dus die weet als Wim Berklaar komt. Dat is een van mijn gasten hier. U zit in Rotterdam, maar die zit hier in Hilversum. Dan ja. is er echt iets aan de hand. Of meneer Berkelaar komt elke week. Die hoef ik echt niet door te verwijzen. Ja, u, u stelt het vrij scherp. Ja, maar, maar dan, dan snappen we het goed. Maar in beginsel is dat wel het idee. Ja. Ja. Mevrouw Noterboon, u bent zelf waarnemend huisarts. Herkent u dat patiënten graag een echte vaste eigen huisarts hebben? Ja, uh, eigenlijk wel. Uh, dat kan ik al alleen maar beamen. Ik, denk dat het gewoon, uh, ik ben ook voor de vaste huisarts. Uh, dat is inderdaad de kern van ons beroep: dat je je patiënten kent, dat je weet uh, over wie het gaat, weet wie je voor je hebt, de voorgeschiedenis kent, alles. Dus uh, ik kan dat alleen maar uh, onderschrijven. Uh, ik denk alleen wel dat ja, het beroep van uh, echt praktijkhoudend huisarts... is de laatste jaren echt wel een stuk zwaarder geworden. Uh, er worden steeds meer eisen aan ons gesteld. De, de zorg uh, wordt steeds meer complex. Uh, er komen steeds meer zorgvragen in de, in de weekend, in de avonduren. Soms is het gewoon nodig dat de eigen vaste huisarts... ook iets doet aan nascholing of even bij wil komen... of er valt een zieke in de praktijk, et cetera. Ja, en daar zijn wij dan voor. Dan komt de waarnemer. En die zorgt er juist voor dat die continuïteit... in de huisartspraktijk uh, behouden blijft. Ja, u zegt het vak is ingewikkelder geworden en daarom is het nodig dat er meer waarnemers omheen cirkelen. Nou ja, nodig dat er meer zijn. Wij, in het algemeen zijn wij nodig. En de trend die je dan wel ziet is dat er inderdaad meer komen. Dat klopt. En ja, wat is de verklaring daarvoor? Um, nou ja, dat is eigenlijk de, de reden die ik net zei. Dat er dus to to toenemende behoefte ook aan flexibiliteit... en dat de eigen huisarts ook af en toe eventjes een stapje terug kan doen... Uh, of net even in drukke tijden een steuntje in de rug uh, nodig heeft. Nou ja. hey, kent u het beeld wat uh, meneer De Ruiten schetst... dat een uh, vaste huisarts de patiënt ook beter kent... en daardoor uiteindelijk goedkoper is? Goedkoper, dat weet ik niet. Ik ben benieuwd of daar cijfers over zijn. Maar uh, ik denk wel dat het natuurlijk... Kijk, als ik uh, patiënt ben en ik ga naar de huisarts... dan wil ik ook gewoon uh, liefst mijn eigen huisarts... die gewoon mijn hele verhaal kent... en die met één blik kan zeggen van... Goh, Louise, nou, dat, uh, dat valt allemaal niet zo zwaar ja. dit keer. Tuurlijk. Ja. Alleen ja, is dat nog haalbaar? Maar, als, in de is, is, maar zou die ook minder snel doorverwijzen als die u goed kent, denkt u? Ja, of juist sneller. Ja, omdat ja precies. Omdat als Louise hey, komt, dan is er echt iets. Ja, ja, ja, ja. Dat dus dat zou, zou kunnen kloppen, die kosten. Uh, ik, ik weet dat durf ik niet te zeggen... Nee. Dat, uh, Meneer de Ruiter, u zegt in uw stuk ook... dat huisartsen zelf steeds meer kiezen voor maximale ongebondenheid. Ja. Wat doet u daarmee? Ja, daar bedoel ik eigenlijk mee dat, uh, in reactie op wat mevrouw Notenboom zegt... natuurlijk is het zo dat er een schil van dokters nodig is... die in, die in staat is om in te springen als er zwangerschapswaarnemingen moeten gebeuren... of uh, bij nascholing. Natuurlijk, er, er is altijd een klein deel van de huisartsen nodig... dat flexibel inzetbaar is. Maar wat mij zorgen baart is dat dat deel langzamerhand groter wordt. En daarmee zie ik ook een soort maatschappelijke tendens om je niet te willen binden aan een vaste groep patiënten. Het is uh, in zekere zin vergelijkbaar... Met het feit dat sportverenigingen steeds minder leden hebben omdat mensen kiezen voor individuele sporten. Of dat kranten minder abonnees hebben omdat mensen ervoor kiezen om een los krantje te kopen. En dat gaat dan om de consumenten. En dat vind ik nog tot daar en toe. Maar wij als zorgaanbieders in dit geval. Als wij ook uh, ja, de krenten uit de pap halen, om het maar even heel scherp te zeggen. Door dienst te doen of te werken wanneer het ons schikt en dan eh, en en niet oog te hebben voor het grotere belang van de 24 uur continue zorg... Mm. dan vind ik dat toch ook, ja, ja, ik zeg jammer... maar ik bedoel eigenlijk nog veel meer dan jammer. Dat vind ik eigenlijk niet goed. Nee, en dat zegt u ook tegen uw collega's die daar bewust voor kiezen. Die, die kiezen wel een beetje voor de lusten... maar niet voor de lasten van het huisartsenbestaan. Exact. Ja. Mevrouw no Notenboom. Ja, meneer De Ruiten zegt hier eigenlijk... dat, uh, dat uh, waarnemers zoals ik uh, zich niet willen binden... omdat we liever het vrije leven aanhangen. Nou, dat is in elk geval een beeld... wat ik van mezelf absoluut niet herken... en eigenlijk ook helemaal niet van mijn collega's... Uh, niet willen binden, daar uh, bedoelt u dan mee binden aan een echte een eigen praktijk. Uh, maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om je te binden. Nee, je kunt ook zeggen, van nou uh, ik bind mij voor twee dagen in de week aan deze huisartspraktijk. Maar voor de rest bind, verbind ik me aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Om de huisartsenzorg als geheel verder te uh, brengen. Omdat dat toevallig mijn expertise is. Dat, li dat ik, lijkt me ook uh, uitstekend. Dat ja, of ik persoonlijk geef onderwijs. Op... Of, uh, de, en er zijn natuurlijk heel veel constructies waarin uh, waarnemers zitten. Die wel een deel bijdragen aan de patiëntenzorg. En zich ook weer verbinden. Aan andere dingen. Dus ik zou zeggen, zoveel mensen, zoveel huisartsen, uh, laat mensen vooral doen waar ze goed in zijn en waar hun kracht ligt. Zeker, zeker. Ja, ik, ik, ik, ben het, ik vind het ook helemaal niet dat huisartsen per se fulltime alleen maar in een eigen praktijk zouden moeten werken. Ik vind het prima als huisarts in loondienst werken of zoals ik zelf in loondienst werk bij een gezondheidscentrum. <tus> Um, maar wat ik wel graag wil, zou willen zien... is dat huisartsen zich in beginsel voor langere tijd willen verbinden... aan een vaste club mensen waar zij de zorg voor dragen. Ja. En dat gaat verder dan uh, uh, pleisters plakken... of uh, uh, houd je touwtje beleid voor de, voor de komende ja. paar weken of maanden... totdat de eigen vaste dokter er weer is... Uh, en in die zin ben ik, uh, wil ik echt uh, een pleidooi ervoor doen. Dat ook de jonge dokters. Want het betreft vaak jonge dokters. die na hun opleiding gaan waarnemen. Dat ze, uh, en dat vind ik uitstekend. Maar dat ze wel na een bepaalde tijd toehappen. en zeggen: Dit is mijn stek. En ja. nu ga ik voor deze club mensen ja, want Mevrouw Noto, u wilt dat zelf ook wel, heb ik begrepen. Ja, voor mij geldt dat ook inderdaad. Ik ben waarnemer omdat ik op zoek ben naar een eigen praktijk. Dus ik wil ook heel graag uh, die verantwoordelijkheid aangaan en, uh, en nemen. En ik zie dit als een manier om nog meer leerervaring op te doen. En ook te vinden welke praktijk bij mij past. Dus ja. En op een gegeven moment wilt u gewoon een vaste plek. Ja, maar precies. er zijn ook wel veel... Nee, maar ook precies, Dat wou ik net zeggen, want ik ken niemand die geen vaste plek wil. Ook al neem je jaren maar, waar. Ik, ik kom in mijn praktijk wel heel veel part-timers tegen. Die willen dan een paar dagen in de week part doen. Part-timers, ja. wat anders dan, dan uh, waarnemen. Hè? Maar dat zit wel in elkaars verlengde, toch? Ik, nee. ik, ik krijg steeds nee. een andere arts als ik kom. Ja, kijk, dat, is dan, ja, dat heeft dan weer te maken met dat bijna geen enkele arts... Er uh, werd al even gerefereerd aan Nico van Hasselt. Sorry, dokter van ja, Hasselt. Ja. Die Helaas net overleden is, is bijna geen enkele arts meer te vinden. Ik denk dat we nu met een kaarsje moeten zoeken. als er nog een arts is die 24 per uh, 7 voor zijn eigen patiënt beschikbaar uh, is. Uh, als ik dat wil, dan ben ik gewoon een, een ja, nostalg. Dit, ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Tijdens, maar Thijs, mag ik even even Ja, maar ik geef een vrouw noten ongelijk. gelijk. Er is toch een parallel in de samenleving dat heel veel mensen die uh, freelancen. dat die eigenlijk gewoon een vaste baan willen. buiten het huisartsbestaan ook. Om dus waarom zouden huisartsen een, een uitzondering zijn op de regel dat veel mensen diep in hun hart liefst een soort veiligheid ja, en Jij zegt uiteindelijk wil, wil iedereen ja, dat. De meeste maar, mensen wel, denk ja, meneer ik. Meneer de Ruiter? In, in, in mijn regio, in regio Rotterdam, hebben, hebben wij persoonlijk in ons gezondheidscentrum meegemaakt dat er twee vacatures in, voor vaste huisartsen in loondienst niet opgevuld konden worden, terwijl wij een keurig net en prima plek zijn, okay. omdat, er, omdat de dokters die bij ons waarnemen dat bestaan van waarnemen uitstekend vinden en ervoor kiezen om dat substantieel lang te blijven doen. Ja, precies. Dus die kant is ook. Ik wil even naar meneer Rutgers van het Longfans. Ik sprak u net even voor de uitzending. En toen zei hij. Het is allemaal ouderwets. Over een paar jaar kijken we allemaal naar een videoverbinding. Nou, ik denk dat je um, het wel vanuit het perspectief van de patiënt zou moeten zien. En die overkomt dan dus wat u overkomt: dat je steeds een andere huisartsen ja. te pakken hebt als je daar komt. En chronische patiënten zeker. Um, het, het, het nadeel wat daar, daarbij ontstaat is dat mensen gewend raken aan wisselingen. En ik denk dat met de ontwikkeling van e-health dat er steeds meer makkelijke toegang is... via beeldschermen bijvoorbeeld, tot een arts. Ja. En dat eigenlijk de ouderwetse huisarts... zijn eigen, nou het is aanhalingstekens, graf en graven is. Want de medische adviesfunctie... wordt straks via e-health veel makkelijker beschikbaar. Ja. Dus eigenlijk ontstaat dat vanzelf steeds verder. Ja, meneer de Ruiter, is dat een gevaar wat uw soort bedreigt? Nou, ik, ik ben voorlopig nog helemaal niet bang... als ik even terugkijk naar het spreekuur van vandaag... ben ik helemaal niet bang dat ik binnenkort werkeloos ben door e-health. Want ik ben ervan overtuigd dat nog steeds heel veel mensen... het vis à vis contact met hun eigen dokter heel belangrijk vinden. Uh, en natuurlijk, die e-health-ontwikkelingen zijn er. En, uh, de, de, maar die staan... En, en dat betekent mogelijk ook dat een vaste dokter... meer in staat is om op uh, momenten die geschikter zijn... de, de vaste patiëntenpopulatie te bedienen... Uh, maar of dit nu het, het probleem wat ik schets in mijn artikel gisteren... Okay. in trouw uh, oplost, dat durf ik toch niet nee, te zeggen. Nee, precies. Het is een denken. beetje een andere van Mevrouw Riemfranotenboom, te slot. Ja, uh, ik, ik denk inderdaad uh, dat, het, dat het gewoon heel belangrijk is... dat wij als huisartsengroep samen, uh, dus waarnemers en uh, praktijkhouders... dat we naar de toekomst kijken en al die veranderingen meenemen. En zorgen, want daar gaat het om. Dat we goede zorg voor de patiënt blijven leveren. En dat we die centraal houden. En dat maar daar is iedereen het, natuurlijk mee eens. Ja, maar dat u het gevoel heeft dat, dat ondanks dat er verschillende dokters voor u zorgen... dat u wel denkt van ik word hier geïnteresseerd gekend. En, uh, en uh, ik word hier gezien. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste. En ja. daar gaat het ons ook om. Daar zijn we het over eens. Dank voor dit moment. Wouter de Ruiter en Louise Notenboom. Bedankt. Dit is de dag waarop Sunweb-ploegleider Ayke Visbeek bekendmaakte dat Tom Dumoulin dit jaar niet alleen de Giro d'Italia, maar ook de Tour de France gaat rijden. Volgens hem hoort het Nederlandse wielrenner bij de vijf grote favorieten. Eerder zei Tom Dumoulin nog dit over een deelname aan allebei de wielerwedstrijden. Ja, ik überhaupt heel erg aangetrokken tot de Giro sowieso. Omdat ik gewoon een hele gave ronde vind. Eigenlijk gaver dan, dan de Tour. Ik denk dat gewoon simpelweg meer kansen hebben om te winnen dan, uh, dan in de Tour. En dat is eigenlijk de hoofdreden dat we, dat we voor de Giro. Het is de dag waarop de Duitse minister van Onderwijs, Johanna Wanka, op de vingers is getikt door het Duitse Constitutioneel Hof. Zij bekritiseerde in 2015 via een bericht op de website van het ministerie... een demonstratie van de rechtse nationalistische partij Alternatieven voor Duitsland. Haar kritiek maakte inbreuk op het recht op gelijke kansen van politieke partijen, oordeelde het Hof vandaag. Daarna hebben staatsorganen in politieke Wettbewerb neutraliteit zu en Eingriffe in den Wahlkampf zugunsten of zu lasten politischer partijen zu unterlassen. <middels> Wim Berkelaar, historicus, je hebt je vandaag voor ons verdiept in deze zaak. Jouw stelling is nog maar een keer, dat we die nu even scherp hebben. Die stelling luidt dus, uh, de Duitse politiek reageerde overspannen op de opkomst van AFD. Alternatief voor Duitsland, uh, in, nou laten we zeggen, 2015. Ja, een paar jaar dat geleden. Ja. Wat is er precies aan de hand daar? Wat, wat, waar gaat deze uitspraak over? Nou, het gaat om het volgende. In uh, de herfst van 2015... Uh, organiseerde Alternatief voor Duitsland een uh, protestbeweging. Een protest onder de leus... rode kaart voor Angela Merkel, de bondskanselier. En toen heeft partijgenoten, want het is een partijgenote van de CDU... Johanna Wanka, die heeft toen... Um, via op de website van het ministerie... dat is heel belangrijk, ja. het ministerie van Onderwijs... Hè, zij is onderwijsminister... Uh, de stelling gelanceerd... rode kaart voor de AFD. En daar oordeelt, naar mijn uh, gevoel... dat Constitutioneel Hof in Karlsruhe heel terecht over kan niet... Het is, Wa want een minister kan niet zeggen over een politieke partij: rode kaart. Nee, dat hoort niet. Nee, nee. Het punt is: een minister. Uh, kijk, het uh, Constitution Constitutioneel Hof zegt dat kan niet, want een minister moet neutraal zijn. Dat gaat mij een stap te ver. Maar waar het uh, Hof wel gelijk in heeft. Een minister kan niet op de website van een ministerie... een ministerie moet er voor iedereen zijn, moet neutraal zijn. Je kan het niet op het ministerie van Onderwijs in Nederland om te zeggen... Uh, rode kaart voor de PV of rode kaart voor Baudet of rode kaart voor GroenLinks zeggen. Dat kan gewoon niet, dat moet je niet willen, vind ik, in een land. Dus daarin gaat dat, uh, dat helemaal een minister neutraal moet zijn, vind ik ook gaan dat is typisch Duits die zijn ja. doodsbang voor alles wat naar hun gevoel riet naar fascisme je kunt niet zeggen geloof ik dat die alternatieven voor Duitsland meteen fascisten zijn maar dat denken ze in Duitsland wel snel dus daar zijn ze heel bang voor maar neem nou de Nederlandse situatie. Ja. We hebben uh, een tijd, een korte tijd geleden... Uh, Kasia o uh, Ollengren. Ik kan die ja, Het als... is moeilijk, het is te ja, Maar, ik, ik, maar ik, je blijft oefenen. Ze heeft geen mevrouw Jansen, maar daar uh, kan <laughs> ja. ze niks van doen. Op een dag kan je. Ze, ze heeft een mooie naam. En zij heeft toen uh, die Indales gelezing gehouden. Indales, oud minister van Binnenlandse Zaken. De vrouw die met dat handtasje zwaaide. Ja. Jij herinnert je nog. Ja. Zij is uh, rechtsopvolger op Binnenlandse Zaken. En ze heeft als politicus, dus als lid van D66... Op aanvraag een speech houden. Nou, in die speech uh, viel zij Baudet en de, uh, zijn Forum voor Democratie aan. En ik vind dat dat mag. Waarom mag dat? Want dan doet ze ze wordt dan gevraagd als partijpoliticus... Inhoudelijk heb ik nog wel wat op te merken over haar. Omdat zij die grondwetartikelen altijd als heilig verlaat. Alsof die uit de hemel zijn komen vallen. Alsof dat de tien geboden zijn. Ja, je hmm. moet nuchter zijn. Die grondwet stamt uit 1983. Artikel 1. Dat is een heel eigentijds artikel over discriminatie. Die verandert ook meteen geregeld regelmaat. Natuurlijk. Dus daar moet je nuchter over kunnen discussiëren. Ik, zou, ik verwijt Baudet daarentegen. Nee, ik wil even dit afmaken. Alsof... Al want die speech ja. van Orlongren stond wel op het website van haar ministerie. Ja, en dat is fout. Nee, maar okay. dat laatste is. Ze mag van... wel zeggen wat ze Precies. daar vindt, en dan weet iedereen: dit is de minister die ook lid is van D66 Zodra het op het, de website van het ministerie it. staat. Dan zou jij Helemaal zeggen: niet kijk, dat ministerie bestaat uit ambtenaren van VVD tot GroenLinks of anderszins. Ik vind het echt onjuist dat je dat op ministerie doet, want dat ministerie is voor ons allemaal. Ik kan een ministerie bellen, wij allen kunnen aan een ministerie bellen. Ja. Ik wil niet weten dat een, een, een minister uh, tegen Baudet is. Dat Zij, Zij mag, mag die lezing houden, maar dan Tuurlijk. op briefpapier van D66. Natuurlijk. Ja, oké, okay, dus die scheiding wil je maken. En dan vind ik vervolgens, als dan die uh, lezing wordt gehouden... en als die niet op, internet zou, of, uh, niet op de website zou ja. niet worden gezet... want dat vind ik taboe... Ja. dan moet uh, Thierry Baudet niet een rechtszaak aanspannen. Dat moet een discussie ja, precies, komen. Je moet gewoon het debat aangaan met de dat minister zou ik, hij ja. stamt, hij, hij, hij, ik denk dat hij hem aanspant vanwege dat op die website van het ministerie stond. Ja. Naast jou zit een VVD-raad uit Utrecht... die ook voor een ministerie weet. Ik, ik ga een beetje uh, op de grens zitten. Mag ik je er iets over vragen? Of zeker, je, want, zeker. Wat vind jij van deze kwestie? Nou, Dimitri Gilles is ja. jouw naam. Ja, ik, ik denk dat de context altijd belangrijk is en ook relevant is. Um, en nu volgens mij de gewoonte dat alle toespraken zo een beetje van de ministers... ook op wedstrijd worden gezet. En volgens mij met de aantekening dat iemand dat deed... in hoedanigheid van het partijlidmaatschap van een partij als d 6 ja, kan dan het moet, volgens mij Daar moet het erbij staan, zeg jij. En ja, vind ik wel, omdat de context er wel toe doet. Kijk, minister, zij is ook de minister van Baudet, ook de minister van Wilders. Ze is de minister van alle Nederlanders. Dus dat moet, dat moet ook altijd duidelijk zijn. Tegelijkertijd, jij ja, is natuurlijk ook lid van die ene politieke partij. Ja. En het moet, niet, het moet geen petje op petje. Afcontinu worden. Maar ik denk dat die, dat die context wel heel belangrijk is. Ja, dus als je het op een website zet, dan moet er even bijgezet worden: dit heeft de minister gezet als minister namens D66. Precies. En ik denk de kaas die jij aanhaalt ook in Duitsland, die gaat over het feit dat de minister een oproep deed of een stelling heel duidelijk betrok. Ik denk dat het de Nederlandse situatie niet heel snel voor zal. Komen. Nee, maar Wim, is dat nog een, goed, een goede aanvulling op wat jij zei? Als je ja. het op een website van de ministerie zet, zet het dan bij? Ze zeiden het als minister van d 66 ja, kan ik hem goed, kan goed kan ik je goed volgen. Maar wel met deze kanttekening. Dat petje op, petje af, dat, uh, dat, dat heeft een andere variant. Namelijk, om de vier hebben we een andere minister. Dus onder via vier kan je een andere speech verwachten van een andere minister. Dus neem jouw partijgenoot uh, Edith Schippers, die heeft de HS schoollezing gehouden. Die HS schoollezing behelst ja. de westerse cultuur is superieur. Nou, nee, iedereen wist dat zij ze als partijpolitica nee, niet als minister. Nee, dat is wel zo, maar moet je het dan op een website van het ministerie nee, Ik vind dat nee. toch, ja. Nee. ja okay. ik, ik heb daar moeite mee. Mooi, helder, dankjewel. Dit is de dag waarop de strijd is beslist wie de eerste natuurijsmarathon mag organiseren. Schaats- en skielerclub IJSG met SCH. In Haaksbergen is de gelukkige. Morgen zal daar de eerste marathon plaatsvinden, maar niet getreurd. Competitieleider Willem Hutt van Schaatsbond KNSB vertelt dat Arnhem de tweede marathon mag organiseren. Daar kwamen ze nu nog net een halve centimeter ijstekort. Uh, hier helaas dit minst nog 2,5. Donderdagavond hier in Arnhem gaan we ook los. Er uh, wordt dan de tweede wedstrijd op natuurijs. Gelijk twee achter elkaar. Dat is ook weer echt sinds jaren dat we dat kunnen doen. Uh, Daar hebben hun nog twee dagen om hier verder ijs te maken. Ja, die, die laatste halve centimeter, die kunnen we echt zeker verwachten. Gewoon gezien de voorspellingen. Dit is de dag waarop pretparkliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Disneyland Parijs gaat uitbreiden door drie nieuwe themagebieden te bouwen. Frozen is een van deze nieuwe gebieden. En vanaf 2021 zal dit nummer dan vast vaak te horen zijn op het park. Die die Met het ijskoude weer van deze dagen zullen veel mensen het vast heerlijk vinden. De warmte van een open haard of een houtkachel. Maar de uitstoot is funest voor de luchtkwaliteit, volgens het Longfonds. Wat moeten we daarmee? Moet de gemeente de houtkachel gaan weren? Daar ga ik over praten met directeur Michael Rutgers van het Longfonds... en met Dimitri Gillissen, lijsttrekker van de Utrechtse VVD. U hoorde ze allebei al. Goedenavond nogmaals, hartelijk welkom. Meneer Rutgers, ik begin met u van het Longfonds. Wat is er mis met de houtkachel? Uh, de hout kan geverspreid uh, fijnstof en uh, kankerverwekkende stoffen, allerlei rotzooi. Dus potentieel is dat heel ongezond voor longen en ook ongezond voor mensen die geen longziekte hebben. Maar we hebben een houtkachel en we hebben een schoorsteen. en die zit helemaal boven op mijn dak. en dan gaat het gewoon de lucht in. Het draagt in het stedelijk gebied, als dus je bijvoorbeeld Utrecht neemt. Er ongeveer 20% van de fijnstofbelasting bij. Dus uh, ja, dat is echt wel een bron die je kan verminderen. Ja, en want dat daalt daarna weer niet. Nadat nou, het uit mijn het schoorsteen is, er... is gekomen, daalt het weer neer. en dan krijgen we er toch echt last van. Ja, fijnstof is natuurlijk heel ingewikkeld dingen. Er is fijnstof die komt uit Duitsland. en die sturen wij naar België. Dat is de achtergrond hoeveelheid fijnstof. Je hebt fijnstof die van. Uh, van uh, codecentrales of van snelwegen komt, maar je hebt ook fijnstof op de plek waar je woont. Ja. En dat kan bijvoorbeeld van lokaal vervoer, dus dieselvervoer in, uh, in steden. Scooters zijn uh, zijn notoire fijnstofkanonnen, zoals wij dat zeggen. <kliek> en um, haardvuur, Ja. Dat is gewoon niet goed. is allemaal ongezond. We, gewoon mee stoppen. Nou. Um, ik denk dat we genuanceerd over moeten zijn. In ieder geval moeten we ernaar streven om in, de steden, in steden waar mensen dicht op elkaar wonen... om daar zo min mogelijk van dit soort uh, lucht in te blazen. Ontmoedigen. Ik zou het ontmoedigen. In ieder geval ja. de uh, eerste stap zou zijn om uh, een stookverbod te doen bij mistig en windstil weer. Dan is het het ergst. Ja, maar dan zie dan... dat maar eens een beetje scherp te krijgen. Krijgen we dan een soort uh, weeralarm van uh, vandaag uh, hout, houtkool, uh, mag, je niet, uh, mag waarom, geen hout stoken? Waarom niet? Ja, nee, omdat ik dan ook wel heel goed mijn apps in de gaten ja, moet houden... wat voor weer het is. Je moet wel even opletten. Maar ik denk dat het, het, het gaat erom dat we met z'n allen... Ten eerste moeten we ons ervan bewust zijn dat het zo is. Want je ziet fijnstof niet. Dus de eerste stap is weten dat het er is. Ja, en, en voor mij ook is het nog handelen. goed om te weten, als ik stook... ik denk dat ik het vanavond ga doen, tenzij u mij nu overtuigt... Heeft, heeft mijn buurt daar dan echt meteen last van? Stel dat ik een buurvrouw heb die last heeft van haar longen... heeft die dan direct last? Ja, nou ja dat zou ik even checken. Als je een buurvrouw hebt met astma of een andere longziekte... dan, dan is dat, die longen zijn hele scherpe meetinstrumenten... die registreren dat meteen. Het is echt asociaal als ik dan ga stoken? Dat, dat vind ik echt asociaal, ja. Oké, okay, goed. Ik ga het navragen bij de burgemeester. Die meteen gillissen. Lijsttrekker voor de VVD in Utrecht. Nou, ontmoedigen. Die houtkachels. Um, ja, niet meteen. Volgens mij een stukje bewustwording. Ik denk dat we daar ook snel met longfonds over eens zijn... dat het uh, ook negatieve effecten kan hebben... en dat je ook voorzorgsmaatregelen moet nemen... zoals een goede filter, goede apparatuur, goede afzuiging. Hè? Want het is ook... Bij de houtkachel? Bij de houtkachel, zeker. Dat kan. Uh, Oké, okay, ja, dan moet ik even uh, nakijken uh, wat er uh, allemaal in de schoorsteen zit. Zeker, ik hoop niet maar, dat daar een filter in zit. Laten we even met het goede nieuws beginnen. De lucht in Nederland is nog nooit zo schoon geweest. Oké. Okay. In, in jaren. En die verbetert de komende jaren ook alleen maar verder. En, en toch komen er 40 mensen per dag op de eerste hulp... met een klacht als gevolg van ongezonde lucht. Ja. Maar dan, dan ga ik niet mee in die illusie van schone lucht. Uh, lucht is nou eenmaal niet, niet schoon. We doen er alles aan om die zoveel mogelijk uh, zo schoon mogelijk te houden. Alleen het leven moet ook wel een beetje leuk blijven, even voor de discussie, om dat zo te stellen. En, maar u uh, vindt het ook? Ja. Ja, zeker. Want u zegt, ik zeg het voor de discussie, maar ik vind het, het leuk blijven voor de <laughs> mensen met longziekte ook, toch? Ook dat, ook dat. Ik heb zelf een familie met veel astmaat, astma asma en COPD. Uh, tegelijkertijd heeft het geen zin om alles maar te gaan verbieden. En dat is natuurlijk wel een beetje de kant die het opgaat. Ik, er is volgens mij niemand in Nederland. Ja, die ik, denkt, ho ik hoorde u zelf zeggen, het, het begint bij een verbod op de houtkachel, oh. maar nog even en we mogen ook niet meer barbecuen. Nou, de discussie wordt ook wel scherp gevoerd. En volgens mij moet je, je ook zo scherp mogelijk neerzetten. En is in eerste instantie vooral een eigen verantwoordelijkheid van mensen zelf om daar op een bewuste en goede manier mee om te gaan. Dus ik moet gewoon zelf goed dat nadenken hoe het met mijn buurvrouw is? Nou, het begint in ieder geval met de vraag van... is mijn schoorsteen wel goed uh, afgestemd... en blaast je ook al hoog genoeg uit? Want de signalen van, krijg, van mensen die boos zijn... over de huidstuk van de buren... heeft vaak te maken met het feit... dat die afvoer niet gewoon netjes... Uh, en dat heeft met wat te maken. Ja, je, moet, nou. de, je, scho je schoorsteen moet op orde zijn... Dat. Ja, en dan zegt u van: dan hoeft de plaatselijke overheid zich niet al te veel. Nou ja, moeien. waar ik voor wil waken, is dat er uiteindelijk politieagenten of uh, toezichthouders uh, in, in uniform op, door ramen gaan zitten gluren of te open hart. Uh, ja, die kunnen gewoon naar de schoorsteen kijken. Ook dat, maar dan nog ja. zullen ze moeten aankloppen en te kijken of er een daadwerkelijk geval is van houtstok. En dat u in een overtreding bent. Uh, ja, uh, meneer, wat uh, ik, ik hoor een beeld waar ik het natuurlijk helemaal niet, uh, niet naartoe wil. Ik denk dat, dat het. Zoals ik het net al zei, de eerste stap is dat je ervan bewust moet zijn dat het er is. En dan moet je proberen om het samen op te lossen. En gemeentelijke verordeningen kunnen daarbij helpen. Die bewustwording uh, moet omgezet worden in gedrag dat uh, vanuit de verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de medemens gestuurd is. En, um, Want wat zou u in die verordening willen hebben staan van de gemeente? Nou, wat ik net al zei, een stook... Nou ja. Verbod? verbod bij windstil en mistig weer, dat zou ik, dat zou ik, aan, dat zou ik aanmoedigen. ik het meteen vragen aan meneer Gilles of daarvoor is. voor nee, maar dat, dat is meteen weer doorschieten. De overheid die bepaalt wat wel of niet goed is. Laten we dan nou gewoon eerst beginnen met het feit dat het inderdaad niet verstandig is de om, bepaalt de heel, de hele dag, om, om bij heel stil windstil weer om te stoken. Noem het een stookadvies desnoods. Maar ga vooral ook van die eigen verantwoordelijkheid van mensen uit en schrijf niet alles meteen dat. op het bordje van met name de lokale overheid. Luchtkwaliteit is iets wat zich niet aan grenzen houdt, ook zeker niet van gemeenten. Dat is een nationaal, dat is een Europees probleem. Zeker. En daar werken de, daar werken de maatregelen het meest? Ja. ja, dat denk ik niet. Ik denk dat het een, inderdaad een, een, een mes is wat aan meerdere kanten snijdt. Er moet internationaal ingegrepen worden. Ik zei al, de rotsen kant uit het Roergebied hier. Ja. En toen wij exporteren naar België, ja. um, daar is, uh, dat is een soort van deken van fijnstof. Er is allerlei fijnstof. Bijvoorbeeld van codecentrales. Die ook uh, veel fijnstof uh, verwijderen. Dus da daar moet ook allemaal opgetreden worden. Maar ook, getreden, lokaal, ma ook lokaal. En ja. dat kan je makkelijk zelf doen. Dat is het voordeel daarvan. Ja. Daar heb je zelf invloed op. Dus u u, wel, u bent u wel van beide overeen. dat er eigenlijk wel iets moet gebeuren. U ook meneer gewist. We kunnen het niet gewoon zo nou, door. Het gaat om goede informatie. Er zijn ook sommige houten die je niet moet stoken. Geïmpregneerd hout is dus heel onverstandig. Nou, dat soort basale informatie. Afspraken met de industrie. De mensen die kachels maken. Ook die kunnen filters van tevoren plaatsen. Ja. Dus er is heel veel te winnen voordat... Dingen. Dingen. We, pad, of We of hebben twee huisartsen in de uitzending. Ik uh, ben benieuwd wat zij ervan vinden. Meneer Ruiter? Ja. Wat, u, wat vindt u van stoken via de houtkachel? Ja, het is informatie die ik uh, niet dagelijks... Uh, op het spreekuur te horen krijg... van mensen die last hebben van de houtkachel van de buren. Uh, in zijn algemeenheid denk ik dat wet en regelgeving... Uh, om, om dit soort zaken te regelen... dat dat buitengewoon uh, uh, onsuccesvol is. En ik zou inderdaad... We pogen om aan te sturen om bewustmaking, uh, uh, om dat beter te krijgen. En ja. Ik kan me voorstellen dat mensen heel erg bereid zijn... als ze weten dat bij windstil en, en mistig weer dat het extra slecht is... dat ze dan best bereid zijn om te heroverwegen ja, is, of ze die kachel gaan Voor Mevrouw Notenboom? Ja, als, als huisarts ben ik heel erg voor zelfredzaamheid... en het gezond verstand gebruiken door mensen en patiënten. Maar uh, aan de andere kant, ik heb in een praktijk gewerkt... waar de, de luchtkwaliteit aantoonbaar heel slecht was. En daar zagen we duidelijk meer longproblemen. Dus het klopt wel dat dat invloed heeft. Dat is wel een verband. Maar u ja. bent ook niet van al te snel regeltjes uh, maken? Nou, ja, eigen maar. verantwoordelijkheid eerst. Meneer Rutgers, waarom zegt u niet gewoon... eigenlijk moeten we gewoon stoppen? Ik bedoel, de, de lol van de een is veel minder groot... dan de ellende van de ander? Ik denk dat dat niet werkt. Ik denk dat we het uh, stap voor stap op moeten pakken. Dat we... Uh, dat wat kan en wat redelijk is, dat we dat moeten doen. Um, en ik, vind, ik ben het helemaal eens met dat, dat het ligt bij de mensen zelf. Samen, samen in de buurt, maar samen ook in de gemeente. Stappen zetten die helpen om stap voor stap die fijnstofbelasting waar je ziek van wordt uh, te verminderen. D dat is de weg, denk ik. Dus... Ja, u bent wel voor houtrookvrije wijken, heb ik iets aan. Ja, de, hoe dichter je op elkaar zit, hoe meer je last van elkaar hebt. Dus, dus ik kan me voorstellen dat het verstandig is om daar in ieder geval naartoe te gaan. Als je nieuwe huizen bouwt, mogen er geen open aarde meer in. Ik denk dat dat kan helpen. Ja, meneer, meneer Gillissen? Nee, je eigen verantwoordelijkheid. Bewustwording, daar begint het mee. Maar verder niet het gedrag van mensen tot in detail willen regelen. Nee, dus ook die woonwijk niet houtrook hout, vrijmaken. maken? Nou, ik denk dat als we een stap maken... ...door uh, ze niet meer aan het gas aansluiten... ...dat je ook naar all-electric woonwijken gaat. En dat is een initiatief wat uit ja. de samenleving zelf ja. komt... ...dat we heel aan het komen. Maar dat geldt ook eerlijk zijn over luchtkwaliteit... ...en het feit dat het gez gezonde lucht nooit bestaat... ...al was het maar omdat we aan zee liggen... ...en daar komt ook heel veel fijnstof vandaan. Ja, dat, ah, dat was, dat was, fijnstof was, dat was waar we... vandaag nog nieuws in Duitsland, uh, meneer Rutgers. De diesels moeten uit de grote stad... Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Diesels ja. en, en scooters en brommers, dat zei ik al. Allemaal weg? Ja, ik denk dat het elektrisch moet gebeuren. Meneer ze een kwestie van tijd. Dat dus gaat gewoon gebeuren. Dat gaat gewoon gebeuren. Maar u gaat het niet verbieden: bussen, vrachtwagens. Uh, wat, ons, wat ons betreft niet. Uiteindelijk zie je die transitie, gaat razendsnel. En over 15, 20 jaar rijdt iedereen elektrisch. Ik ben er zelf overtuigd. Wim Berkelaar, je hebt nog 10 seconden voor jouw mening over dit uh, vraagstuk. <laughs> Zal ik je zeggen? Dit keer heb ik geen mening. Nou, dat kan helemaal niet. <tie> dat is echt uniek. <laughs> Een uniek moment op de R Nederlandse nee, radio. Wim nee, Berkelaar nee, zonder mening? Nee, nee ik heb oh, geen mening. Oké, okay, laten we het hierbij. Dat. Hartelijk dank, zeg ik tegen Michael Rutgers en Dimitri Giddersen. En dus ook tegen Wouter de Ruiter en uh, Louise Notenboom. Zometeen bureau Buitenland met Chris Keijen. Om half negen zijn wij er weer met langslijn en Omstreek... Met daarin een heel bijzondere gast. Kater Abatutu, de George Clooney onder de dierenacteurs, is in de studio. Vanaf maart is de kat te zien als ster in de natuurfilm De Wilde Stad. Dag. NTO Radio 1.